What's Raymond Seré met het nos adrie Duivenstein wil na de eerste kamerverkiezingen in mei 2015 stoppen met zijn Kamerlidschap van de Senaat. Hij is al enige tijd ongeneeslijk ziek. De 64-jarige Duivenstein was 12 jaar Kamerlid van de PvdA-fractie en zit sinds 2013 in de Senaat. Hij staat bekend om zijn gedrevenheid en ook om zijn scherpe uitlatingen. Duivenstein is niet enthousiast over de samenwerking met de VVD. Hij uit in januari een interview forse kritiek op partijleider Samson die het zou ontbreken aan moreel leiderschap. De Brit die de afgelopen donderdag in een ziekenhuis in Skopje overleed had geen ebola. Het heeft het ministerie van Volksgezondheid in Macedonië vandaag bevestigd. De doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat hij te veel alcohol gedronken had. Vrijdag liet een ambtenaar van het ministerie al weten dat er serieuze aanwijzingen waren dat de man teveel gedronken had. Donderdag ontstond er paniek toen de man zich meldde bij het ziekenhuis in Macedonië. De Brit vertoonde symptomen van ebola zoals hoge koorts, overgeven en interne bloedingen. Een paar uur nadat hij was opgenomen, overleed hij.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 Het aantal, het, weer, het aantal buien neemt af, er komen steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot 8 graden en dan kan er mist ontstaan. Morgen begint droog met wat zon, maar later gaat het weer regenen. Dit was het L. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 24 e jaar aflevering 41. 10 oktober dan maakt het de tweede uur alweer van de eurobreak Deze uitzending heeft in totaal 17 stijgers, 7 zittenblijvers.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 Ook blijven zitten deze week op nummer 18 met zijn nummer The Chamber. Helaas een plaatje plaatsgezakt, dat is Ed Sheerine met Don't. Ja. En op nummer 16 vinden we deze. Dat is Iggy Azalea samen met Rita Ora, Oftewel Black Widow heet het nummer. Vorige week nog op nummer 20, hoogste notering uit het dus nummer 16...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 And as it all plays out, I see it couldn't be clearer now.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 Zo, so, supermarktmanager, wij zijn weer nog toch weer bezig. Uh. Shake. Yeah.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 En Ricky met Bijlando op nummer 12. Nummer 11, Maroon 5 met Maps. En je hoorde er net, Taylor Swift. Shake it up op nummer 10. Gaan we verder kijken. Op nummer 9 vinden we Sam Smith. Stay with me. En op nummer 8 vinden we. Ja hoor, er is ze weer: Ariane Grande. Samen met Z, met de nummer Break Free.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 En de gast in het café, het juttetje, is Ton Arizen. En Saskia Laro speelt daar dus aanstaande zaterdag van de 4 uur. Lady Miles Davids of Europe wordt ze ook wel genoemd. Want speelt er rompet, saxofoon en zang. Op piano en zang zal je Warren Bird vinden uit de USA. Daniel Guelli, volgens mij uit Italië, op de contrabas En de Hollandse en welbekende Menno Venenda op de drum.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 Jesse Jay en Op nummer 7 Breakdown. En even kijken naar de files hier in de regio. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen diemen -Noord en Muiden. Vier kilometer. De A1. Am Amersfoort-Amsterdam heet het de andere kant op. Ik zat even te kijken. Tussen Naarden en muiden dus 4 Vier kilometer ook. Ook op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootswijk. 6 kilometer. En wat dichterbij huis op de A208 Haarlem-Velzen tussen Sampoort en de aansluiting met de A22. Heb je 14 minuten vertraging. 3 kilometer file. En op de M206 heemstede zoetermeer tussen de aansluiting met de A44 en Leiden. 1 kilometer file. En dat brengt ongeveer 4 minuten vertraging op. Op nummer 6 weer een magic van Ruz. Got in my car and like a jet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 Vorige week nog voor nummer 3, 2 plaatsen gezet.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 Vorige week op 11 deze week op 7. Jesse J, Ariana Grande, Nicky, Minaj met de nummer Bang Bang. Magic Madrid is blijven zitten op de zesde plek. Laf is de van David Querda. Twee plaatsen gezakt naar de vijfde positie. De vierde positie is handen van Sia. Ja, en dat komt het moment van de waarheid, hè? De top drie van deze week. Ik ga je nog niet, net niet verklappen...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 Dan kan je ook nog even horen wat er dit weekend is. Mocht je het net gemist hebben, luister maar gewoon morgen tussen 7 en 9. Of ga naar Euro Breakdown. Facebook.com slash Euro Breakdown. Like de pagina en blijf op de hoogte van de top 40 van dit continent. Op nummer 3. Calvin Harris samen met John Newman. Vorige week op twee één plaatsen gezakt met de nummer Blame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 Dat was Adam Richard Wild in Dumfries. Een half jaar voordat ik geboren ben. Nee, anderhalf jaar zelfs. Hij is weer uh, over de 30 heen dan. 17 januari 1984. En, uh, in Schotland. Uh, uh, Zijn eerste debuutsingle. Acceptable in the 80s. bereikte nummer 10 in de single hitlijst in de UK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 Nou, we kijken naar de singles die de Nederlandse top 40 hebben gehaald van uh, onze Kelvin Harris. I'm Not Alone in 2009 in de tipparade. Ready for the weekend ook in 2009, ook in de tipparade. Bounce, het nummer wat hij samen dus even met Kelis. Zeven weken in de top 40 staan en de hoogste positie daarvan was 28. We Found Love in 2011, 22 weken in de top 40. Op nummer 3 was zijn hoogste positie. Drink, drinking from the bottle in 2012. Nou, Die heeft niet de top 40 gehad. Nou, Dat is samen met Tini Champa. In het tipparade is hij terechtgekomen. Anita Love in 2013 heeft 7 weken in de top 40 gestaan. Niet hoger als 29. En nummer 41 in de single top 100. Eat Sleep, Rave Repeat. De Kelvin Harris Remix in 2013. Samen met Fatboy Slim, Riverstar en Birdie Man. 12 weken lang in de Nederlandse top 40.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 En Dance With Me in 2009, vier weken in de Ultra Top 50. Vier weken erin gestaan, 40 stuk klik. Because maar goed, you we know gaan door met de Eurobreakdown. Nummer 2, Megan Trainer. Base, ja, zo heet het. He. Vorige week nog nummer 5, Chris Hoogs, positie van. That no trouble. I'm all about the bass, about the bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom.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 En dat is Lilywood en de Prick. In de Robin Schultz remix met the hun Hero nummer Breakdown. Prayer in yeah, Sea. we Lily Pooh, Lily Wood. Wordt helemaal zenuwachtig. Het studio loopt vol voor het premièreprogramma zo direct. Ik is niet het programma over première is. Nee, het is de eerste keer dat dat programma er is. Van draait door, Ja, echt waar. We kijken naar de top drie van deze week. Calvin Harris samen met John Newman. Is nummer... Baby, don't blame is nummer...